Door Almegens met het NOS-journaal. De eerste uitkoopregeling voor boeren om de stikstofuitstoot te verminderen is nog geen groot succes. Zeker 750 bedrijven kwamen ervoor in aanmerking. Maar na ruim twee jaar is met maar 20 boeren echt een akkoord gesloten. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS bij alle 12 provincies. Die zeggen dat het Rijk de voorwaarden voortdurend verandert en dat maakt boeren huiverig. Minister Van der Wal geeft toe dat het aantal aanmeldingen mondjesmaat op gang komt. De internationale hulpverlening na de overstromingen in Pakistan wordt bemoeilijkt door bureaucratische regels en procedures. Zeker tien hulporganisaties wachten op een vergunning om in het land aan de slag te gaan. Grote delen van Pakistan staan al maanden onder water en bruggen en wegen zijn verwoest. Save the Children was deze week de eerste internationale hulporganisatie die na lang wachten een volledige werkvergunning kreeg.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 De bonden vinden dat de staat verantwoordelijk is omdat zorgmedewerkers in de eerste maanden van de pandemie zonder bescherming hun werk moesten doen. Het integraal zorgakkoord is getekend door de betrokken partijen behalve door de huisartsen. Partijen in de zorg moeten volgens het akkoord nauwer gaan samenwerken en er moet meer worden gedaan aan preventie. Volgens het ministerie is dat nodig om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De huisartsen wijzen het akkoord af. Onder meer omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd. Het weer vandaag veel buien, soms met hagel en onweer. En het waait stevig. Af en toe ook zon en het wordt hooguit 16 graden. En ook morgen veel buien en dan nog wat kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend Velzen. De vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu Toebak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. <gulbert> bij ZFM. Verder gewerkt, verder uit. We straks natuurlijk de geschiedenis wat gebeurt op 17 september. En straks de verjaardag. En mijn eerste, die White Lies. White Lies. Am I really gonna die. Really die. Kan je wel helpen, helemaal geen punt. Een van de laatste singers die ze hebben uitgebracht... en ah, dat ik, is White Lies. Moet het ik, ik weer zo agressief meteen weer. Leuk. Ja, ja, dat zijn altijd de favoriete geluidjes die ik ja. zo bij me draag natuurlijk. Het ja. is tweede gedeelte in het radio programma... en dat staat bekend om dit... En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, we zijn gek op geschiedenis. We kijken altijd wat er allemaal gebeurd is. En kunnen we daar iets van leren? Nou, hou even lekker ja. op gast. Natuurlijk niet, kan je er niks van leren. Nou, misschien ook <laughs> wel. 1908, de wright sorcerer de Wright-Flyer, stort neer. Ik heb het niet over een flying sorcerer, maar de Wright-Flyer. Dat is namelijk een van de eerste vliegtuigen. Mm -hmm. uh, en die wordt bestuurd door Orville Wright. En uh, Thomas Selfridge. Dat is een uh, zakenman en die had zoiets. ik wil wel meevliegen. En uh, ze waren al een aantal jaartjes aan vliegen. En ze konden echt wel een paar honderd meter in dit vliegtuig zo op de lucht glijden... Ja. Uiteindelijk maakte ze een vlucht van een paar minuten en toen brak een propeller af. En toen stortte ze naar beneden. En toen kreeg deze Thomas zelf het complete vliegen bovenop zich. Uh, dat deed zeer, of niet? Dit deed zeer, ja. Klopt. ja? Deze... Heb je dat overleefd? Uh, nee, Thomas hoog. was de eerste vliegtuigpassagiers. Uh, eerste hm. persoon die verontlucht met het vliegtuig. Jeetje. Het is echt was 26. Ja. Wat een dus hoogmoed, hoog dat... hè dan? Wat <lacht> een hoogmoed. <lacht> ja, wat een hoogmoed, ja. Ja, dat. Je dat doet. Het hele, hele geschiedenis ja. van de Ride Brothers is wel bijzonder, hoor. Ze had eerst een fietsenzaak en toen werd een van de leden werd ziek. En die ging toen een boek lezen. En het boek ging over Otto Littentaal. Dat ja. is een Duitser. die is toen van een heuvel met verschillende soorten vliegtuigen, vogelvleugels gesprongen. En dat lukte maar niet. En die ging uiteindelijk ook dood. Okay. En uiteindelijk dachten de jongens van de Wright Brothers: Ach. dat kunnen wij beter! En die hebben daar echt wel een aantal jaar dus op de fietsen, boven de fietsenzaak, geknutseld. En toen kwamen ze uiteindelijk in 1900 met het eerste prototype. En dat groeide uit naar een heel bekende white flyer. En dat deed het wel uh, redelijk goed. En in, ja. 2000, in 1908 ging dat dus fout. Dat is wel jammer. Even terug naar 1983, 17 september. Vanessa Williams, de zangeres, die werd uh, de eerste zwarte Miss America op dat moment. En uh, nou, later leverde zij deze titel weer in. En waarom? Ja. Omdat de naaktfoto's in de oh, penhuis ja. van haar stonden. Ja. Ja, ja. ja, dat weet ik nog wel. Zeg in een de... dingetje. Ja, dat is, maar waarom, waarom mag je geen naaktfoto's in het penthouse zetten? Moet je daar je titel voor inleveren? Ik, ik weet de achtergrond niet meer van. Dat is al lang geleden. Nee, ik weet het ook niet. Ik heb even graven, maar... Ja, nee, ik kan me de vraag nog wel in. Dat was ja? een hele ophef van S. Williams. natuurlijk zangeres, ja, maar later ja. ook nog actrice geworden. Aha. Niet onverdienst. Nee. En natuurlijk, ja, helaas titel ingeleverd. Miss Universe. Goed, okay. nou, doe ik dit even. Evert, ja? zet de plaat op. Zeker oprichting in 1931. Label RCA Records. En RCA is nu van Sony Music Entertainment. Maar RCA's geschiedenis gaat terug naar 1901. Uh -huh. Toen had je namelijk de Victory Machine Company. Had, vroeger had je een apparaat met wasrollen. Dat is uitgevonden door Edison. En toen kwam uh, Emil Brandner, uh, Berliner. En die had zoiets van: hé, hey, zo'n wasrol is leuk. Maar zijn die schijven niet makkelijker? Dus die heeft een plaat ontwikkeld. En die kwam in 1912 uit. Dat was toen de 78-tourenplaat. Die moest je op hoge snelheid. En dan had je drie minuten per kant. En toen uiteindelijk ging die toer al omlaag. En toen konden ze meerdere minuten op één kant persen. En uiteindelijk is daar de langspelplaat uitgekomen okay. 1931. Uh, Even voor de mensen jonger dan 20. Uh, het is echt waar, vroeger was er geen internet. Dat bestond niet. Um, nee, als, je, grap, ja, als je bijvoorbeeld dingen wilde lezen over je favoriete artiest, zanger of zangeres. dan moest je de Hitkrant kopen. Ja. Yes. Nou, bijvoorbeeld, en die kwam uit op deze datum. Het eerste nummer van het jongere muziekblad, die verscheen in 1965. 65. Ja. Weet, hey, dat is de, mijn geboortejaar. Nee. Echt, echt heel okay. veel leuke dingen aan het jaar gebeuren. Ja. Goed, 1958, jawel. Wie denkt jij dat ik ben? People de Clown? <laughs> dan denk jij dat ik Jan pipo de Clown ben. Ja, Pipo de Clown wordt dan als eerste uitgezonden in 1958. Het loopt van 1958, people the... 1980. People, dit uh, is kinderbijtijd hoor. Ja, People. Ah! Het is ook geschreven door Wim Muldijk. En Wim Muldijk is best oud geworden. Ja. ja, hij was echt ruim 80 in 2007 toen overleed hij. En de eerste Pipo was natuurlijk Cor Witske. Ja. En die is later overleden. Uiteindelijk is hij weer vervangen door iemand anders. Er zijn ook films gemaakt. In 1975 is de eerste film gekomen. De eerste film in 2003 is het weer uitgebracht: <laughs> Pipo en de Parelridders. En in 2017 was dat nog de avonturen van Pipo. En het maf is dat Rudy Valkenhagen. Mm. Uh, vroeger uh, zat in het vijfde seizoen in de jaren uh, zeventig. En in 2003 deed hij weer mee. Ook weer als ah. uh, de parel ridders En ik woon in de, de gemeente Bergen. En Mama Lou die woonde daar ook. Ja? En uh, ik heb nog een keer voor haar deur gestaan. Alleen uh, wat, wat, zei, wat, ze wat, zei, wat zei je toen? Ja, ik denk dat ze bewust niet openheid. Nee, dat denk ik ja. ook. Daar ben ik even helemaal klaar mee. Oké, okay, in 2021. Je kent misschien wel demissionair minister van Defensie, Ank Bijleveld. Die was toen demissionair minister. Ja, ja, ja. Die stapte op in het kabinet Rutte 3 na een motie van afkeuring van de Tweede Kamer... vanwege de moeizame evacuaties uit Afghanistan. Dat was ook wel een poppenkast hoor. Jezus, die Ank ja. Bijleveld. Nou, die stapt op. Die denkt, wilde ze uh, nog dat ze wat... Vragen ging beantwoorden. Nee, want toen had je namelijk een ander, toen had je geen kamp. Die was, was toen verantwoordelijk, maar die wist niet het naadje van de kous natuurlijk. Dus ze bleef nee. lang buiten schot. Uiteindelijk is nu uh, Aisha, uh, Keisha is nu zeg maar, de minister van, uh, van Defensie. Ja. En die evacuaties, ja. Je hoort er niet veel meer van, hè? Maar het is natuurlijk nog steeds een drama. Een soort gevangenis waar je in woont uh, als je daar dan zit in Afghanistan. Ja, en, uh, en zeker. Dat, ja, ze dat, hadden dat, dingen beloofd. Dat, uh, ja, en die Taliban die, uh, ja. die zijn niet zo aardig, hoor, geloof ik. Die zou, uh, zou uh, uh, me meegaander zijn en vrouwen mochten ja, ja. meer. En ja. dat is toch allemaal een beetje anders, geloof ik. Zo, zo lust ik er ook nog een paar. Zeker, nat, nou, tot zover. Ja, toch? Een uh, geschiedenis wat er ja. gebeurde door de jaren heen, straks de verjaardagen. De verjaardagen? De ver, de ver Ja, Eerst maar even een lekker stukje muziek. Oh, Katie hij heeft een nieuwe plaat uit. What? voor Private Eyes. Die een dame die in de gaten wordt gehouden. Nou, dat is niks, niks nieuws. Dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Zeker als het mooie dames zijn. Hier moet je in de gaten houden. Wat gebeurt er allemaal? Nieuwe single van Katie Tunstall. En je denkt bij zelf... Is dat nog iets bekends wat zij uh, heeft gemaakt? Ja, je kent dit misschien wel. Suddenly I See. Dat ik was een groot ja. hit. Ja. Maar goed, we afwachten of de nieuwe single. ook zoveel uh, indruk gaat maken op... Uh, op de luisteraars. Dat is altijd weer afwachten. Goed, het is de tweede gedeelte van de We net al een overzicht gehad van wat gebeurde er door de jaren heen. Nu even de verjaardige. Ja, Ja, zeker. Wie is die jarig? ja. ja, ja. ja. ja. Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Oh, deze persoon is jarig. Ja. Dag vriendinnetjes, zijn, en vriendinnetjes. vriendinnetjes. Ik weet en het Dat was niet het dan ja, alweer. Hij, hij, hij is vandaag jarig. Ja. Bas, Bas van Toormensen, mensen, de Nederlandse clown in acrobatie samen met uh, Adriaan natuurlijk. Ja Adriaan, yeah! <laughs> Hebben ze nog een groesje, of gaan ze nog met elkaar goed met elkaar om? Ja, de, de laatste berichten zijn dat het weer is bijgelegd, maar ja? volgens mij is Bas wel ziek hè? Je was toch ziek of niet? Is hij weer, is hij weer beter? Dat ja, weet ik niet. Dat, dat, ja, ik dat heb ik ook niet gekregen. Maar ja. goed, he, hij wordt vandaag 87. En dan denk je al, die Adriaan is toch veel ouder. Want dat was zo'n wijze man ook. Dat was het wijze van de twee. Die is 80. Die is 7 jaar jongens. Oké. Okay. Ja, en eigenlijk wat ik al eerder vertelde: Bar heeft uiteindelijk Adriaan overgehaald om uiteindelijk het zittekens in te gaan de Kroksen. En uiteindelijk hebben ze natuurlijk uh, Bar in de Adriaan gemaakt. Gouden greep. Ja. Ik weet nog wel een aantal mensen kijken dan gewoon naar Barst in de Adriaan. Omdat ze uh. namelijk ook in het buitenland zijn. En dan zie je ook nog een stukje van het buitenland. Het is een beetje zo zo'n ja. rail away. Gevoel. De, op zoek naar de schat. Dan gingen ze naar Spanje. Ja. Dan ging je gedeelte van Spanje. Ja. Oh, mooi. mooi Spanje. Ja, ja. Oh, het die. gaat ook nog over verhaal. Over, over uh, B12. Zeg je nou? Ja, over die criminelen. Ja. Die criminelen. Ja, nou, dat is uh, het, het laatste wat ik doe. Ik zal hem krijgen. Of zo. Hè? Ja. Dus dan <coughs> Oké. Okay, um, ja, was leuk. En de, de, het, het meest bijzondere nog wel vind ik uh, de manier waarop hij huilt. Oh Ja. Mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, Ik bedoel, dat is niet normaal, toch? Nee, dat is... Uh, Laten we eerlijk zijn, de bijzonder. man is verder heel serieus. Uh, hartstikke serieus. Behalve dan, uh, ja, dat sniet is is hij misschien aan zijn rode neus. Maar dat is hij wel. Dat moet je ook zijn als clown, hè? Heel serieus. Zeker, er moet dat een, een dramatieke, ja. dramatische uh, ondergevoel zitten. Zo. Uh, heb je een stukje Clouseau voor ons? Uh, Want uh, Koen Wouters zijn Ja, het even... begon allemaal met Clouseau. Met ja. deze plaat, hè? Deze plaat begon het allemaal mee. Oh ja. Oké, okay. De brandweer. Daardoor braken ze door, Klusjo. Ik vind de muziek best leuk, hoor, moet ik zeggen. Ik, ah, ja, ik mis dat maar... wel een beetje in dit programma. Dit is natuurlijk... Dit soort... <laughs> ja, wacht, dan draai ik het even. Okay. Gaat ze. En ja, dan denk ik, daar gaat hij, naar het bejaarderthuis, huis. Koen, Koen Wouters, gefeliciteerd, man. Je bent vandaag jarig, zoals je weet. Ja. 1967 geboren. Ja. Dus reken maar uit. Precies. Ik, ik, mijn hoofdrekenaar is. 55 wordt het. Oh. wordt het niet. Oh. oh ja, best leuk ook. Nou, het is gewoon frisse popmuziek. lekker Lekkere frisse popmuziek, klus ook. Claude uh, Crusoe samen met zijn broer, deed hij dat Koen natuurlijk. En, uh, nou, we zijn vandaag jaren. Vandaag wordt hij 92. En ik heb me daar nog eens even in verdiept. Ja, ja, precies. Wie? Wie? Wie wordt er 92? Thomas Stafford. En je denkt, waarvoor moet dat groot aangekondigd worden? Nou, dit is namelijk uh, Space Odyssey 2001 muziek dit. En deze is Thomas Stafford is een astronaut. Oh. En heeft onder andere mee gevaren met uh, Apollo 10, Gemini 6 en 9. Heeft 507 uur in de ruimte doorgebracht. Hij heeft samengewerkt met Neil Armstrong. Met John Clan, die de eerste man in de ruimte was. En wat mij zo opvalt, elke keer als ik dit soort berichten lees, denk ik hebben zij sterrenstof meegenomen. Want al deze mannen en ook vrouwen die in de ruimte zijn geweest... worden altijd zo ongelooflijk oud. Neil Armstrong is ook in de tachtig nou, geworden. Ho, ho. John Glenn is ook ijzerlijk oud geworden. En uiteindelijk de vrouw van John Glenn is ook in de negentig geworden... Je, je, je vergeet Wubbo, Wubbo Okkels. Die is oh, niet heel oud geworden. Die, je, je die is gelijk. zelfs ziek geworden, misschien Shit. wel vanwege zijn ruimtereis. Oh, dat was ik even vergeten. Maar nou, goed, ja, vandaag vergeten. zou je ook jarig zeggen... Edgar Mitchell, hm? die is wel overleden in 2016. Die was toen uh, 85, maar goed, 92 vandaag. Dus uh, Thomas Stafford, bijzonder. Ja, okay. in ruimte, spreekt tot de verbeelding. Wie is ja. nog meer jarig? Oké, okay, uh, ze heeft uh, heel kort haar. Ja? Uh, een goede babbel. Uh, zat zelfs nog een keer in dat uh, tv-programma van de avro van waar iedereen iedere week naar keek. Uh, al jarenlang Hoe heet het programma Verdorie. Nou. Uh, Zo'n spel. Allemaal bij en zo bij elkaar. Nou ja, goed, in ieder geval, en ze heeft hij iets met politie. Wie is, wie is het? Ik, heb, ik ben helemaal blank. Ja, Ellie Lust natuurlijk. Oh mijn god. Ja, Ellie Lust. Onze eigen Ellie is ook uh, jarig vandaag. 1966 uh, kwam zij uh, op de aardkloot. Yeah. En uh, ja, vandaag viert zij een verjaardag. Met, of zonder stukje taart, dat weet ik niet. Dat staat er niet bij. Is er zijn echt zoveel mensen die haar heel vreselijk vinden. Hè? Ja. De zel, zoveel zelfverzekerde Ellie Lust. Ja, ik vind het uh, helemaal niet uh. Nee. Uh, waarom is dat erg. Nou, weet ik niet. Ik, nee. dus, net, dus, uh, net zoals mensen vroeger... Uh, uh, uh, uh, weet het, de hekel aan hadden aan... Um, Wie? Murder She Wrote. Die was ook altijd zo zelfverzekerd. wist altijd zo alles. Mijn ja. vader kon zich zo over opwinden. Op, oh, dat je dat mens weer zeven, dat in de gaten ja, ja dat, goed, dat, dat zijn mannen die misschien een beetje onzeker zijn. Die denken van, vrouw, oh, die vrouw die moet het altijd weer vertellen hoe het is. Een stukje ook natuurlijk. Goed, vandaag zou jaar ja. zijn geweest, maar ook al overleden in 1953. I want the sweetest one the fuck, wie is my dit joh? Gek. Wat ken je met de kikker dit? Ja, ik zou bijna denken. Uh, uh, Henk Williams. Oh. En Henk Williams, uh, heeft, uh, op zijn achtste kreeg hij al een gitaar. En uiteindelijk, uh, op zijn begon hij al met de Drifting Cowboys. Hij was echt populair in de jaren veertig. Begin jaren 50 ook nog een beetje, maar ja, uh, uh, noem je dat? Uh, verslaafd aan drank en morfine. Ja. En uiteindelijk overleed hij in de nieuwjaarsnacht van 1953 op de achterbank van zijn Cadillac. Had hij wat ah. extra pijnstillers? Oh, ik heb zoveel pijn! <laughs> en wel even te veel pijnstillers, toen ging hij heen. Wel een tragisch verhaal, deze man. Oh, ja, nu is hij heel erg oud geworden. Hij heeft samen met Elvis natuurlijk ook opgetreden in het begin. Want ja. uh, Dingens was zijn manager, hè? weet je, uh, Tom Parker, was ook een ja. manager van uh, deze, Hank Williams. En als je moet geloven, de film van uh, Lumer, die uh, was niet zo blij met Elvis in nee. de show. Uh, we zitten op dit moment in een soort van oliecrisis, maar in 1973 was dat ook het geval. En toen is geboren Anastasia, de Amerikaanse zangeres, ook vandaag jarig. Oké. Okay. Ik had een stemgeluid. Mm. Mijn vrouw uh, was er naartoe geweest. Ik zeg, nou, sterk dat je de hele avond daar die stem moet luisteren. En ze zegt, well, het was toch afwisselend. Anastasia. En uh, leuk. Vandaag, we hebben het de hele tijd al over, omdat ik daar een film van Elvis heb gezeten. Ja. Gekeken. Is hij ook jarig? Hij wordt vandaag 60 uh, Bus Lumber, dus de Australische filmregisseur. De flamboyante, theatrale filmregisseur. Hij is onder andere, heeft hij ook de film van... Romeo en Juliet gemaakt. En die okay. openingscène vind ik zo geweldig. Wat their children's end not could remove is now the two hours traffic of our stage. Wauw. Altijd groot en meeslepend. kan ja. hij dingen neerzetten. Mm -hmm. Dan krijg je het altijd een beetje wel met dit soort muziek. Dat is natuurlijk ook klassiek dit bijna. Hè? Maar ook de stemmen die je dan over, eroverheen mixt. Wow. Both alike in dignity in fair Verona. Het lukt toch altijd weer als <laughs> ik deze plaatruim kippen wel rond te krijgen. Romeo en Juliet, de openingscène, Maar ook al is hij verantwoordelijk voor heel veel andere films zoals Moulin Rouge. Dat is toch ook echt helemaal iets. Great Gatsby in 19, uh, 2013. En natuurlijk eigenlijk de film van uh, Elvis heeft hij gemaakt. En Tom Hanks speelt daar natuurlijk uh, Colonel Parker in. Ja, en uh, niet onverdienstelijk. Hij is okay. onder andere geïnspireerd uh, door Bollywood. En dat is ook een beetje glamour, hè? niet, niet gaat. Nee. Maar, maar waar oh. we het misschien nog meest van kennen, deze hmm. buzz lumber Want als je niet zo ingelezen bent in de filmregisseurs, dan denk je, uh, uh, zou wel. Uh, wat doet hij nog meer? Hij heeft ook dit gemaakt. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. Everybody is very, everybody's free to wear sunscreen. Hij heeft over kaugum, heeft hij toch? Bubblegum ook. Ook, maar uiteindelijk is everybody yes. free to wear sunscreen. En hij heeft allerlei wijze dingen van het leven. Nou ja, ja, Het is heeft wel, wel te belangrijk tegenwoordig met die zon. Ja toch? Dat dacht ik wel. Ja. Oké, okay, um, hij is volgens mij nog steeds eindredacteur van uh, privé. No? Je ziet hem in shownieuws. Dames en heren, Evert Zandt -Groets. Vandaag ook jarig. Oh mijn god. Ja, echt waar. Ga je aandacht besteden aan zijn gast die gewoon de hele toel 19... had lekker opgestuurd? 1961, ja. Gewoon de rode <laughs> koning, uh, zeg maar. Echt de ronde ja. Nou goed, laten we het zover even de verjaardag doen. Want alles voordat je weet is het 10 uur. We gaan even een plaatje doen. En moeten we straks nog een uh, Evert-keuze doen? Normaal doen we altijd de Jolande-keuze. Oh, uh, prima. Ja? Ja, doe dat. Doe, uh, uh, ik, heb, ik heb wel wat in mijn hoofd zitten. Dat is goed. Ik denk niet dat jij het leuk vindt, maar dat, dat, dat is wel. vaak zo. Ja, <laughs> Dat is uh, gepast. Ja. barely got to look at the news. They say we used to waste our time. Vision to the fallout Oh So how could I forget best Die je bij het toepanglijst bij de aan aanstaan. Vandaag even die uh, Jolande waarnemen. Jolande is op vakantie. Ja, echt, ik heb je niet ontslagen. Het zou echt zo vrouwenvriendelijk zijn. Dat ben ik natuurlijk normaal nooit. En dit was de nieuwe single... Nee, het is wel de oude plaats van... Blake Rose en Rollerblades. Oh, dan krijg je een heel ander beeld. Dan krijg je meer een Zo'n vrouw in een heel kort broekje, dat uh, was in de jaren 87, 80, hè? van die rollerblades. Dat je dan zo lekker aan het schaatsen bent op zo'n schaatsbaan met muziek op de achtergrond. Goed, is dus, uh, fijn de toestelbaan uh, staan. En we kijken, we hebben natuurlijk nu even eigenlijk de Zandvoortse berichten. Die moeten we even doen. Dus uh, anders het dat uh, programma toch niet helemaal, hè? Zandvoortse berichten. Zeker, we hadden het net over ma makrel uh, roken, is vandaag. Maar er is nog andere uh, bezigheden hier. Klimaatburgemeester zijn ze hier op zoek in Zandvoort. De nationale Klimaatweek... start 31 oktober. Dat is het initiatief van de minister van Economische Zaken... en Klimaat. 110 gemeenten... is het al gelukt om, daar een, om aandacht, daarvoor te, te of aandacht aan te schenken. En ze hebben er ook burgemeesters voor aangesteld. Dus vrijwilligersbanen, Het is dat je daar wat geld op kan op verdienen. Maar 110 gemeentes hebben dus een burgemeester. Vorig jaar waren er 142... En uh, ze willen gewoon op die manier heel veel mensen inspireren om, om het klimaat te denken. Uh, herken je jezelf in deze baan dat je denkt: ik wil wel voor een weekje de klimaatburgemeester zijn? Geef je dan snel, snel op op wwwnkw 2000nl en dan word jij de klimaatburgemeester voor Zandvoort. Uh, misschien kan je ook kijken als je voor, als je voor Zandvoort te laat bent dat dus je denkt: ik neem een andere gemeente onder mij. Precies! Ja, dat zou kunnen. Ja. En, en, een bizar berichtje, uh, lees ik in Zandvoort nieuws. Ja. Uh, vanmorgen de brandweer kreeg donderdagochtend een melding van veel rookontwikkeling. Ja. Uit het gebouw van de scouting Stella Maris. van De Sint Dilly Brothers in Zandvoort. En uit het dak van het pand aan de, aan de Heijmansstraat kwam veel rook. En uh, iemand die daar voorbij liep die dacht van... nou, laat ik eens 112 gaan bellen. Toen nou, kwam, kwam de brandweer. Nou, de brandweer dacht van nou, nee, dit is een middelbrand. Ja? En, en er werden ook meerdere brandweereenheden uit de regio opgeroepen. En nou komt het mensen. Na enkele minuten werd duidelijk <laughs> dat er een brandweeroefening aan de gang was. Dus het huh? brandweer, de brandweer wist niet dat de brandweer aan het oefenen was. Zeg maar. Bob, verschillende uh, gemeentes dan denk ik? Ja, ik... Nou, dat lijkt me niet, want het was hier in, in, in Zandvoort, uh, dit zeg maar. Is... Maar er was niet helemaal goed gecommuniceerd, denk ik dan. Mocht het anders zijn, laat het even weten. Dan kunnen we het d nog zetten. Maar... Uh, dat klinkt alsof mensen hun mail niet lezen. Ja, ja, ja dat, dat zou kunnen. Of hun app niet lezen. Ik had het berichtje niet gelezen. Ja. Nee, hallo nee, ja, de, de, de brandweer is daarna gewoon lekker gaan oefenen en uh, niks aan de hand. Nee. Maar. Nee, ja oké okay. nou goed waren, een bepaald gedeelte van de brandweer was benieuwd hoe de andere gedeelte van de brandweerlieden zouden gaan reageren ja en misschien ze waren op tijd misschien hoorde dat wel bij de oefening hoor dat zou, zou maar kunnen ja. ik bedoel dat heb je ook wel eens dat is uh, dan de fiets kan ik iets betekenen of is het een oefening de duin, uh, de duin in met case manager Carla mm -hmm. en uh, oh, Carla hoi. die is uh, zorgspecialist en doet het al heel wat jaartjes en die, heeft, uh, die maakt zich toch wel druk over het feit van de Alzheimer uh, slaat toe in Nederland. Ze zegt van, uh, uh, mensen die Alzheimer hebben... moeten gewoon eigenlijk gewoon wel geprikkeld worden... en wel in beweging blijven. En ja. dan de duin in te gaan... en uh, daar met elkaar iets te beleven... en ook de ervaring te delen. En zij heeft heel wat ervaring. zij heeft 15 jaar al gewerkt in, uh, in, in die sector. Deze Carla Gandolfi. En uh, ze doet het ook met plezier... Dat werk om mensen gewoon uh, ja, plezier te geven, leefplezier. Want dat is heel belangrijk. Het start om half twee bij het uh, uh, Duincafé um, Dan moeten daar een mooi gesprek uit voortkomen. Iedereen oh. is welkom, hè? ook mantelzorgers, mensen die aan de rand staan. Okay, niet ja. alleen maar mensen met Alzheimer. Over mooie dingen gesproken. De gemeente Zandvoort die meldt dat het theatergebouw de krocht... aan de rand van het centrum in Zandvoort gerenoveerd uh, gaat worden. Deze voormalige katholieke kerk. Um, is het uh, enige culturele centrum van Zandvoort. Uh, het gebouw is sterk verouderd, meldt de gemeente. En er is een wens voor extra ruimte. En daarom uh, ja, wordt er aan gewerkt om er een laagdrempelig en multifunctioneel podium voor kunst en cultuur van te maken. Omdat dit, daar behoefte echt, aan is. Dit speelt al zoveel jaar ja? ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ja, okay. Je hoort wel eens mensen die de toneelvoorstellingen moeten doen. Ze stappen zeg maar achter, staan buiten. En dan stappen ze bijna vier uur achter, letterlijk op het toneel. onkleden thuis. Dat of, is, uh, het gebouw. Dus de, het, het, het is echt wel nodig. Het, uh, zegt het heet ook de oude krochten. Ja. <laughs> en de, de mensen van een uh, architectiebureau zijn wel heel erg blij met het idee van de gemeente. Want die mogen een, uh, een voorontwerp een een voor oh, maken. Oh, maar god is de politiek maar niet stuk gaat hierop. Nee. Ja, maar dat is. Uh, nou goed. We, we blijven dat wellicht volgen. Ja, dit is echt een uh, leuk verhaal. Dit. Nou, laatste bericht uit de Stamfordse krant is. Uh, gemengde gevoelens over de herinrichting van de boulevard Paulus Loods. En ja. uh, in de laatste fase zijn ze. En het, rond de herfstvakantie moet het allemaal voltooid zijn. En er is een hoop discussie geweest op internet. Echt verkeerde vlaggen, vlaggen te dicht bij elkaar, dicht bij elkaar waardoor ze tegen elkaar aankomen. Verkeerautomaat op verkeerde plekken. En oh, oh, staalkabels oh, oh, oh, oh. die bij allerlei hekken zijn afgebroken. Eh, vroeger was het gewoon een, een simpele afbakening van de, de zeereep naar de boulevard. Nu hebben ze daar ook iets neergezet wat ook alweer stuk is gereden door leveranciers. Die dan spullen komen brengen voor de strandtenten. Uh -huh. Nou, het is, uh, ja, er zijn nogal veel kinderziektes. Ze willen het binnenkort openen, maar ik denk dat ze er nog voor zich uit moeten schuiven. En zorgen dat alles beter wordt afgewerkt. Want het is nog... Ja, ja, en verder, een van de belangrijkste punten is natuurlijk het feit dat als je daar op een bankje zit en je wil over de zee heen kijken, dan kijk je tegen de balustrade aan. Dat ja. is wel een beetje knullig. Maar ja, veiligheid voor alles. Dat is waar. Dat nou is ja, vast. goed, we, ja, bij ons in Egmond uh, kijk je naar de windmolens. is ook niet altijd even mooi. Dat is ook niet maar, alles, nee. Wel wellicht nodig voor de, voor de stroomvoorziening. Dat, uh, dat uit, je wel de, beseft de, ja. wat er moet gebeuren. Dat is wel zo. Correct. Ja, dus dat is wel maar mijn... goed. dus uh, vier over half negen CFM met de leuke muziek nu, toch? Of niet? Ja, toch? Heb je de script Gaan Gaat de muziek doen? Ja, ja, Ja, ik zie dat gewoon. Ik ja, je voel het... dat aan van tevoren. Ja, de script goed doorgenomen. Ja, ja, god. Even de strokes hier. Bad decisions. Iedereen maakt ze wel eens. Een kopje dit, hè? De CD heet wel de nieuwe abnormal. Dat vind ik wel weer mooi. In de coronaperiode komt deze plaat uit. De nieuwe abnormal. Hoe passend kan je krijgen? En dit heet bad decisions. Slechte beslissingen. Ik neem geen... Als er echt beslissingen moeten worden genomen die heel belangrijk zijn... dan speel ik ze door. Na wie? Naar die vrouw achter mij. Naar die vrouw achter jou. Nee, deze, wel een... nee, vandaag is ze even niet mee. Maar normaal is ze altijd bij. Oh, ik wou zeggen. Er, ja, zit, er nee, zit een meneer hier aan de andere kant van de ja, studio. Maar... Nee, die neemt geen beslissingen van mij. Nee, die nee. zit thuis. Die vrouw neemt altijd beslissingen wel okay. mee. Ja. En dan uh, slechte... Als er dan slechte beslissingen zijn genomen... Dan denk ik, je ziet dat wel. Wat ik... Niet, had ik, toch kan ik haar de schuld geven. Lekker. Goed, hoe ja. komen we hierop? Door de Strokes. Het is straks nog tijd voor de Jolanda uh, keuze. Nee, dat is vandaag de Evert keuze. Ja, want Jolanda, waar wa, wa, was ze nou ook weer? Op vakantie? Ja, dus... uh, ja ze heeft net ze, ze oh. net, uh, het net geappt. Ze zegt net, het programma klinkt leuk. Ja, ah, dat dus, uh, is fijn. Dat is heel fijn. Dat is fijn. Dus, uh... Nou, dan uh, doe ik uh, bij deze even de, de officiële groeten aan de... ja. Aan, uh, aan, Jollander. aan Aan Jollander, ja. landen. kijk, te kijken, uh, ze hadden het net even genoemd. Ze heeft een Engelse avontuur gehad. Ja, oh, leuk. En, en, ze is in uh, Engeland, begrijp ik. We zitten nu in tourna hem sur Arhem. hem Ja, ja. Ja, ik ben dyslectisch, dus wat er echt staat, <laughs> dat moet je maar gokken. En ze zit daar. Ja, ze zit daar en uh, ze is nu aan het bijkomen en... Uh, nou goed, uh, en hoe kan je dat beter doen met dit showprogramma uh, op de achtergrond ook Zeker. in Engeland? Goed, straks ja. uh, de Evertkeuze. Evert, zet Evert, ze de platen? Nee even. nee, even wachten nog. Even wachten nog. We hebben eerst nog allerlei dingen die we met u moeten melden. Nou, gaan we nou weer zoveel praten? Ja, uh, Jazeker. Oh, wat leuk. Uh, vertel. Nou, ik, ik heb nog wel een berichtje. Ja? Had, het, is natuurlijk, uh, ja, het was wel een dingetje <coughs> afgelopen week. Ik had het ook gemist, want het programma is natuurlijk overdag om 12 uur. Het bestuur van de NPO vraagt het commissariaat voor de media... zich uit te spreken over een uitzending van Ongehoord Nederland. In de uitzending zijn er racistische of discriminerende uitlatingen gedaan. Er werden willekeurige beelden getoond van zwarte mensen... die witte mensen in elkaar slaan. Het was echt een mafstukje ja. televisie. Ik heb er echt naar zitten kijken. Wat ja. de fuck? Hebben ze er echt zoveel beelden gevonden... dat donkere mensen, uh, uh, uh, blanke mensen in elkaar slaan? Is dat echt zo? Is dat dan een keer massaal, uh, massale discriminatie tegen de witte man? Da ik geloof ik niet zoveel van. Maar goed, al een... gehoord Nederland dacht mezelf, Oh, dat is best een leuk item om even ja. op, de, op de Nederlandse televisie te gooien. Ja, ik ben niet een meeprater of zo hoor. Want, nee? uh, ik, ik ben het overal, niet overal mee eens. Maar ik ben het hier wel mee eens, zeg maar. Dat dit, is een, dit is een walgelijk programma. Ik heb dat het is... een aantal keren bekeken. Zij maakte altijd die, die... reclame voor bedden. Ja? Ja. Zij ja. Maakte, die presentatrice maakte altijd reclame. Dus ik zag haar voor het eerst uit. Ik van... Zit ik okay. in een bedreclame of zo? Dat is toch erg, ja. Dus, en dan uh, komt er ook niet veel zinnigs uit. Zo'n carrière kan je maken. Ja, wij denken van, we beginnen hier bij de radio... en we, we, we, we, we, we eindigen bij Radio 10 in ons geval, of zo. Ja? Van Veronica. ja. Maar, uh, zij, ja, zij, zij heeft dat wel goed gedaan. Zij heeft het toch goed, goed, nou, goed gedaan. Maar goed, op Mag... een gegeven moment, ja, ik, ik zag al laatst, ook nog, ging het, ging het toen over. Toen had ze ook echt wel heel erg de eigen meningen zo, die ze dan uh, zei. En, uh, ja. en, uh, ja, ah, ze was... had toch een aantal mensen om zich heen verzameld, die het mee eens waren. Iemand van uh, ja, voor beest... van democratie, die ja, moest dus, het ook nog even... Ja, die, die, die, die mensen die zijn er heel vaak uh, te gast. Ja. Het is niet inderdaad dat ze horen en wederhoor toepassen. Dat ze mensen die het totaal niet met elkaar eens zijn tegenover elkaar zetten. Het is allemaal een clubje die één uh, ja. geluid heeft. Nou, dat, dat, dat en, ik heb meer van die platforms. En, en, ja. Ik ben zelf nog wel eens een luisteraar geweest van weltsmets TV, zeker ja. weltsmets radio. Mm. En in het begin was dat nog wel interessant. Tot een gegeven moment, denk je van oh. Oh, nou, dit verhaal hebben we al gehoord. Dat, we, ja, dat ze het uitschot zijn en iedereen kost eruit. Maar zij hebben ook iets te vertellen. Eerst gaan ze een beetje het half slachtoffer spelen. En dan komen ze met al informatie die ze ook niet heel breed uh, bij elkaar zoeken. Nee, dat hebben ze gehoord, al ergens gelezen. En daar vinden ze ja. mensen bij die ja. dat ook allemaal behamen. Ja, het gaat ook heel vaak over vluchtelingen en uh, mensen opvang, uh, opvangplekken En zo. Ja. En dan hoor je zo'n presentatrice van... Nou, laten ze eerst maar eens huizen voor ons gaan bouwen. Ja, in kopertje. En dan denk ik van echt van... Uh, je moet volgens mij wel een beetje... Neutraal proberen over te komen. Dat lijkt me zeg, wel. Vragen stellen, niet je eigen mening doordrampen. Nee. Ja, ik, maar, ik, maar ik, dat... vind het, ik vind het toch al moeilijk als presentatrice ja. zeg maar, heel raar gekleed door het leven gaan. En, ja. daar, en dan, dan gaan ze dit soort meningen voorkomen. kan natuurlijk ook, ook niet. Nou, um, goed. Even iets luchtigs. Leerlingen van een basisschool in Amsterdam. Uh, die deden een gevaarlijke ontdekking. Ze waren bezig met de clean-up day. Dat is dat je gaat opruimen ja, in de zeker. stad. Ja, het kan, gebeurt wel. En onder een brug vonden ze een OESI. Dat is zo'n vuurwapen. Huh? En hoe, de, hoe die OESI daar terecht is gekomen. Dat is een, een raadsel. Dat is een pistool Ja, ik ken hem even een demonstratie ja, nou, de politie heeft hem in beslag genomen ik weet niet of ze ermee aan het spelen zijn zelf nee. hier staat dat ze uh, uh, zo uh, verstandig waren om hem uh, te vernietigen. Dat, dat nou, ding. Ja, zeker. Wat is dat nou voor een ding? Nou, dat was een OESI. Dat is wel een oezie. Zeker. Nou, tijd voor uh, de Evertkeuze. Dus uh, dan, dan kunnen we nu gewoon echt zeggen: uh... Evert. Ja. Zet de plaat op. Nou, wat, nou, vandaag is het uh, de dijk en Lion's Vuur. Ja, want we hadden het over brand, hè? Brand in uh, Zandvoort, wat ja. geen brand was. Het vuur was bijna uit. Toen de brand weer maar zonder vreugde, hanteerde zij hun spuit. Rokken vielen mee, slechts een ringen waterschaar. Rook kwam in mijn ogen, ik moest denken aan ons twee. Of zijn ze al gestopt? Ik denk ja, we zijn bezig met een afscheidscunee volgens mij. Huppel van der Lubbe, de, de man die, die, die zulke ja, interessante gelaatsuitdrukkingen op zijn gezicht kan toveren. Ja, zeker dat gaat met optreden. alle kanten gaat het op zo. Ja, dan denk je wat gaat er in die man om, zeg maar. Dat het is pure dramatiek wat ja, hij hebt ik heb niet zo heel veel met Nederlandstalig, maar ik ben er echt bij een concert geweest van, uh, ja. van De Dijk. En mm. dat was toen echt voor mij 20 jaar geleden. Toen zeiden ze ook al, ja, we gaan stoppen. We gaan ieder geval een ja, jaartje ja, ja, even ja. niks doen. Nou, dat was echt uh, krap een jaar. Toen gingen ze weer uh, muziek maken natuurlijk. En nu gaan nou, ze, ja. ze echt stoppen. Uh, ik... uh, gelukkig gaan Nick en Simon wel stoppen. Dat, is dat vind ik wel weer dat mooi, wel dat wel die fijn. gaan stoppen. Ja. Dat is wel fijn. Dat is echt goed nieuws. Maar dat is dus, hij dan. de Lubbe en uh, komt uit de familie Marie's van de Lubbe. Wie, wie, wie is Marie's? Marie's van de Lubbe. Ja? Dat is die gast die de Rijksdag in, uh, in brand heeft gezet... waar Troop de Tweede Wereldoorlog is gestaan. Dus oh, hij komt uit een goede familie. Vandaar die plaat, Lion's Hij valt <laughs> een beetje dramatiek in die familie. Ja, dat daarom is Lion van de lube. natuurlijk. Goed. Dames en heren, archeologen hebben een grot Borneo... een skelet van 31.000 jaar oud gevonden. Zo? Ja. Um, uh, 31.000? Ja, en, en, en, en, en nu komt het. Het skelet mist het onderste deel van het linkerbeen. Ja? En nu zeggen wetenschappers dat uh, deze meneer geopereerd is... 31.000 jaar geleden. Ze hebben het over een chirurgische ingreep. Ja? <coughs> Echt waar. Van een jong persoon. En uh, de wetenschappers die, die hebben het erover dat uh, de, het linker onderbeen werd afgezet. Ja. En uh, de manier waarop het bot daarna herstelde duidt erop dat de persoon na de ingreep nog zeker 6 tot 9 jaar leefde. Zo bijzonder. Ja, heb je hem. Ja, en deze, on deze ontdekking werpt nieuw licht op het verloop van de geschiedenis. Uh, of vooral op het gebied van de geneeskunde. Oh, dit vind ik echt zo van die mooie verhalen. Prachtig, en, hè? Ja, als je naar Discovery Channel kijkt. Ja. en op uh, een tijdstip heb je altijd het, het Alien blok En dan krijg je dus ja. altijd allerlei verhalen die te maken hebben met Alien. En uh, ze pakken echt alles aan om te zeggen: hé! Hey, Zie je die gebouwen, die staan in de vorm van een zonnestelsel ah, ja. daar en daar. En dat wil zeggen dat echt die aliens hier zijn geweest, maar die verwijzen dan daar naartoe. Natuurlijk ja, gast, als je al die gebouwen nakijkt hoe ze gestaan, dan kan je altijd een ja. zonnestelsel tegenkomen die erop lijkt. Maar ik goed, zou... Dus dit zou ook kunnen tekenen... dit zijn buitenaardse wezens die deze ingreep hebben gedaan. Dit is te moeilijk, dat konden wij toen nog niet. <lacht> of zoiets. Ja, heb je wel eens een, een cirkel in je tuin gezien? Ja, die heb ik wel eens... Oh ja, Een oh. steencirkel, had ik, ik zelf gemaakt. Ik, ik niet. Nee? Nee. Oké. Okay. dat is nou goed, over iets uh, anders wat ook uh, nog boboerlijk ja. is. In Meppel. En je kent hem misschien wel van die jongens... die langs de kant van het water met zo'n magneet aan het vissen zijn. <lacht> mijn mm -hmm. zoon heeft dat ook gedaan. En dat ja. is echt heel leuk. Uh, twee jongens, uh, ik heb het over Queen en Fabian... die waren met de magneet aan het vissen... en kwamen dus uiteindelijk thuis met een kluis... En dat kluis hebben ze opengebroken. En in dat kluis zat allerlei papieren. En uiteindelijk kwamen ze er ook achter dat er ook een rijbewijs in zat. En het paspoort. En aan de hand van het paspoort. Dat kostte wel wat moeite. Hebben ze dus het echtpaar achterhaald. Die dus waarvan het kluis gestolen was. Zo. En dat is altijd wel leuk om dat te zien. Ze hebben de documenten allemaal gedroogd. Dat zie je ook bij die foto. Ja. En begin april ging het echtpaar op vakantie. Een weekend weg. En precies in dat weekend dachten de inbrekers... dit is het moment... Hebben de open opengemaakt. Hebben het kluis meegenomen. Waarschijnlijk niet een heel zwaar kluis, denk ik. Denk het niet, nee. Maak het kluis dan vast aan de muur, hè. Dat is als een heel puntje. Een grote keilbout in de muur. Ja, het is zo lastig om zo'n hele muur mee te nemen. Dus ja, is dat is ja. wel een goed idee. Dat is wel een goed idee. Maar goed, uiteindelijk zaten er uh, niet heel veel dingen meer in die interessant waren. Maar door het paspoort kwam het wel bij de eigenaar terug. En uh, dat vonden ze wel mooi, natuurlijk. En mijn zoon heeft het ook gedaan. Kwam ooit thuis. En dan dacht ik dat hij een granaat had. En, is dat een granaat? Maar dat was gewoon een gedeelte van de brugleuning. Moet je dat je toch leek oppassen. net een stuk granaat. Dan moet je toch mee oppassen. Want voordat je het weet, uh, kom je zo met een oesie thuis. Ja, dat zou die ook zo kunnen. Een brug gevonden heeft. Dat een ik, hebben. Ik, ik was als kind was ik wel eens op Vlieland. Met ja? mijn, mijn vader en broer. En uh, toen namen wij we wel eens uh, van die afgeschoten kogels uh, van de Vlierhorsten mee. Dat is een heel groot strand. Ja? Waar de militairen aan het oefenen zijn. Nog steeds trouwens. En uh, ik vraag me toch achteraf af of dat wel verstandig is geweest. Zeg maar maar koffer, waren er afgeschoten kogels of zat de hulsen nog omheen? Uh, afgeschoten. Dus oké. Okay, dus ja, ik weet het niet. Uh, je weet het niet of zeker. Dat er nog uh, ontploffingsgevaar in heeft gezeten, zeg maar. Oké, okay, maar ja. Maar, was we, het leuk. Wij deden meer gekke dingen. Ja, ja. Was het was leuk om wat te kijken wat je uit de grond kan halen en uh, of het iets van waarde heeft, natuurlijk. Goed, even laten uh, platen. Uh, voor lekker tien uur. Lekkere koffie uh, hier bij CFF. Joyce.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 Cruising on a cloud, like an ocean wave Don't feel bad, but the better Falling to the ground, like November rain Sinking like a brick, but I'm bite as a feather. The world's got its worries Life's got us all in a hurry Stuck on a loop Daar nou, zijn we wel op Schiphol. Hoor je dat? Ik begon maar even te omgeroepen dat de, de, de, de vlucht vertraagd wordt. Dan moet je me even een stukje terugspoelen, dan uh, kan ik. Uh, MXM Toon. Nou ja. Vroon. Frons. Ja, dat ik kan me voorstellen als je daar staat dat je wel een frons krijgt. Je denkt: uh. wat de fuck ben ik nou in verzeild geraakt? Dames en heren, oh. er zijn twee mensen, een, een echtpaar, uit het Zuid-Hollandse Heersendam. Uh, die zijn allebei jarig op 10 september. Hoe? Oh. Uh, uh, ja. Met terugwerkende kracht nog gefeliciteerd. Maar die hebben dus een kindje gekregen. Um, afgelopen zaterdag. Ja? En, en wat denk je? Die is hmm. ook op 10 september geboren. Dus ze hebben drie verjaardagen. Is dat echt gepland? Voor die twee ouders. Ja, dat hebben ze dus zelf. Uh, ja. Via internet hebben ze dat uh, geregeld, zeg maar. Okay. Want zij wilden gewoon persen dat dat kind op dezelfde datum geboren zou worden hmm. als. Als zij zelf jarig zijn. En dan is de vraag natuurlijk. Uh, is uh, een van die twee altijd op zoek geweest naar een partner. Die ook op die datum jarig is geweest. Met een vooropgezet nou. plan. Of is dat toevallig ontstaan dit? Ik, dat ik, denk... hoop, dat, ik hoop toch wel dat dat toevallig is. Ja, maar dat zou het zou beetje... me ook niet verbazen. Want deze mensen hebben hun best gedaan om deze datum uh, zeg maar voor elkaar te krijgen. Als geboortedatum van hun kind. Ja. Want ze, ze hebben uh, flink staan dansen. Een dag voor de bevalling, omdat ze gewoon per se wilden dat, ja, die, dat ja, het kind geboren ja, ja. zou worden. Zeker, ook een aantal seks. Ik een aantal ja. keer seks gehad, want dat schijnt ook te stimuleren. Dat schijnt ook te helpen. Ja. Ze hebben pittig Indiaas gegeten, <laughs> uh, we gingen springen, rennen en rondjes lopen. En in die nacht die volgde, werd hun zoontje geboren. Want die dacht van, het is allemaal veel te druk in die buik. Ik wil eruit. Ik wil eruit. Ja, de vroeg geboren kinderen. Echt. Heel gezond. Zeker. Ik maar begeleid je... ze. Ja. Maar ik, ik wist niet eens dat daar tips voor waren op internet. Maar... Jawel. Ja, dat ja, zijn blijkbaar. wel tips om dat echt uh, te stimuleren. Ja. Nou goed, het is ook de week natuurlijk van deze man. Ik ben een Beetje oh, ja. moe, maar vooral heel blij, want ik heb leuk nieuws om te delen. Jazeker, hij heeft heel leuk nieuws om te delen. Want wat is dat nieuws dan? Nou, dit was natuurlijk al heel bekend. Ben ik betrokken geweest bij een deal? Nee. Bij een besluit dat tot een deal heeft geluid, nee. Bij onderhandelingen bij een deal, nee heb ik dan helemaal geen betrokkenheid gehad? Nee, dat kun je natuurlijk ook niet zeggen. Dat blijkt namelijk wel degelijk uit de contacten zoals die wel zijn geweest en niet zijn gemeld. Oh mijn god, dat oh, lult oh. echt alle kanten op, hè? Nee, ik heb nergens betrokkenheid, maar is wel aangetoond dat ik betrokkenheid heb. Dus zou je toch denken dat ik er betrokken bij ben? Ja, dit, wat? Dit heeft hij gewoon uitgebreid besproken met een communicatieadviseur en daar ja. heeft hij dit uit zijn hoofd geleerd thuis in de badkamer, thuis aan het douchen. Jezus, uh, whatever. Dat is echt, echt denk van, ja. fucking bizar! Dit is echt fucking ja. bizar. Maar goed, uiteindelijk, een van de ministers zei wel dit natuurlijk. Daar we dat uh, Relief Goods Alliance, dat zij uh, leverden in de hoedanigheid zoals zij waren, geen non-profit organisatie. En daarmee hebben ze daar geen afspraken uh, geschonden. Ja, het wordt toch langs duidelijk dat uiteindelijk gewoon politiek gezien er wel heel veel druk uitgevoerd is op deze gasten om toch wat te leveren. Ja, maar die, die Sibers heeft dus uh, gewoon miljoenen verdiend. Ja. Samen met zijn compagnon. Ja, klopt. Uh, terwijl hij altijd zei van nee, joh, dat doen we pro-deo, dat is uh, vrijwilligerswerk. Zwaar. Ja. Dat waren de uh, eerste woorden. En uiteindelijk uh, wilden ze dat niet, want ze wilden verantwoordelijkheid niet dragen. Zo, en uiteindelijk hebben ze toch overgeheven naar dat bedrijf wat die ernaast had. En daar verdienen hij wel heel veel geld mee. En toen ging, dan heeft hij natuurlijk niet duidelijk gezegd van, Ja, maar dit gaat wel heel veel geld kosten. Ja. En de regering heeft ook gewoon niet geluisterd. Want die mondkapjes waren helemaal niet nodig. Er waren er genoeg... Echt? Ja, ja, net als wc-papier. Ja, dat was, was ook, ook genoeg. genoeg. Iedereen ging inslaan. maar het helemaal nergens Dus op, op gegeven moment kwamen de items op tv dat ze naar je loodsen gingen, waar heel veel wc papier was. Dat was wel ludiek, dat was de hart van Nederland, geloof ik. Ja, dat is, right. is echt wat. Dat was een ouder. idiote onzin, allemaal. Dat was het zeker. Ja, nou, terwijl ik vooral, me vooral richt op paracetamol. Ik denk, ik moet, ik moet wat extra paracetamol. Ja, om de om pijn te verzachten. om de pijn te verzachten, ja. ja. Dat dacht ik wel. Dat klopt. Nou goed, ik moet zeggen, bedankt voor je aandeel. Ja, ja dankjewel, allemaal. Was leuk weer. Zeker. Tot de volgende keer. Dit maak een een mooie, maak er een mooie lift. er een mooie lift van Ruik. Dat gaan we zeker doen. Laatste plaat voor 10 uur. 100% Endurance. Met Elton. En plaat. Ah, How could I forget? Why my pants were wet? When we'd been pissing ourselves laughing at the news.